...tegen de seksuele geaardheid van de 1500 passagiers. Almost een maximale gevangenisstraf van drie jaar op. De Marokkaanse minister van Toerisme ontkent dat er problemen zijn... ...en zegt dat het schip gewoon kan aanleggen. Tijdens het TT-weekend in Assen heeft de politie flink gecontroleerd. Bij aangekondigde controles op alle toegangswegen naar het circuit zijn 23 rijbewijzen ingenomen, 1300 snelheidsboetes uitgedeeld en twee motorrijders betrapt op rijden onder invloed. Ook werd een groot aantal boetes uitgeschreven voor rijden over de vluchtstrook, rechts inhalen en rijden zonder geldig rijbewijs. De resultaten zijn een tussenstand. Vandaag worden de TT-bezoekers die naar huis gaan ook weer gecontroleerd. De Nederlandse estafette dames hebben op de EK atletiek verrassend zilver in de wacht gesleept op de 4x100 meter. De ploeg verbeterde in Helsinki met 42.80, bovendien het Nederlands record. De vier doken een tiende seconde onder het record dat de vrouwen vorige maand in Genève verliepen. Duitsland won het goud op de estafette, Polen het brons. Het weer, vanavond wordt het droog en helder. Morgen soms sluiverwolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS.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 Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A7 staan ze tussen Groningen en de Duitse grens en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Natuurlijk kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. Hallo. Ja, dat was uh, Carly Wade Jackson met uh, Call Me Maybe. En uh, mijn uurtje weer begonnen voor vandaag. En uh, wat ga ik dit uh, uurtje doen? Ik heb een, uh, om, uh, rond half zes een interview met uh, een uh, band. ...wat is ontstaan met een uh, groepje vrienden van school. De band heet uh, The Other Side of the Table. Ik heb uh, gisteren bij Rudy uh, mijn favoriete plaat aangegeven. Ook die gaan we even draaien. Met mijn verhaaltje nog een keer bij. En ik heb uh, twee liedjes waarvan ik denk dat die misschien wel de zomerhit van 2012 kunnen worden. Dat uh, zometeen. Maar we gaan eerst verder met uh, de nieuwe van Videokillers. En het is en Apollo. Van Christina Aguilera en daarvoor de studio-killers Arrows en Apollo. Ik uh, heb. Uh, ver, hoe heet het? Andere Kuipers is uh, geland, misschien allemaal meegekregen. En uh, de kroonprins die, uh, heeft op Twitter uh, daar iets over gezegd. Minister alexander is verheugd dat een Nederlandse astronaut andere Kuipers veilig terug is op de aarde. De Kroonprins twittert, welkom veilig, uh, welkom veilig terug op aarde. Nederland is trots op uw unieke deze, uh, prestatie. De landing van Kuipers uh, hield van, van vele BN's aan de buis gekluisterd. Zenuwachtig voor de landing, twittert Kim uh, Kutter. Op dat moment zijn de ruimtecapsules koers zetten naar de aarde. Wat klinkt toch ook spannend? Al die piepen zijn back to earth volgens de ex miss Nederland. Schrok jullie ook niet bij de landing, hij moet toch wel echt helemaal blauw zijn? En daar heb ik nu een filmpje over gevonden bij uh, Dumpert. Over hoe dat ging met André Kuipers Hoe die landde. En dat uh, laat ik even horen. Nou, hij is uh, in zijn capsule en ze hebben daar een glijman neergezet. Ik hoorde iemand zeggen: André. En uh, hij wordt uh, door uh, drie man uit de capsule getild. Omdat hij uh, toen ik een half jaar in de ruimte heeft gezeten. En waar dus geen zwaartekracht is. Kan hij dus niet goed op zijn eigen benen staan. En moeten dus weer. Eigenlijk als het ware leren lopen en weer wennen aan de aarde. Hij gaat via een glij, maar gaat hij die capsule uit. Met allemaal mensen die hem vasthouden, dat het er niet valt of wat er, wat er met hem gebeurt. Hij is geland in Kazachstan. En in heel de hele wereld staan mensen te kijken op grote schermen hoe het allemaal gaat. Broer, uh, Broers Peter en Fred zijn hier uh, iedereen te woord natuurlijk. Ja, dit was, dit was het moment. Hè. Ja, ja ongelooflijk. Als ja. Je ziet hem en weer die smile. Wie uh, het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Het duurde zo lang. Ja, het duurde heel lang, maar ik, ik had het nu niet verwacht. Ik had verwacht dat Don Pettit eerst zou komen. Dus uh, een complete verrassing weer dit. Dus, uh, ja, en uh, hij lacht, dus dat mensen het goed met hem. Ja. ja. Nou, wil je het filmpje verder zien, kan dat op uh, dumper.nl, Kuipers uit het holletje is de titel, en dan kan je verder kijken. Uh, ik heb uh, twee plaatjes, ik denk dat ze wel bekend zijn, van uh, Tabakero, Taka Takabro van Takata en WTF Dabob. Ik denk dat een van die platen wel de nieuwe zomerhit van 2012 wordt, en ik uh, ga ze hier draaien op CFM.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 Ai, ai, se eu te vai, Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te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 Ja, je hoorde Michel Telo met ICT pego. En uh, dat uh, was een goede kans maken voor de zomerhit Maar uh, ik denk dat hij uh, dat niet gaat halen Ik denk wel dat dit hem uh, wordt Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para Takata <tiedert> Tu sabes que cosa es Te gusta el Takata A mí me gusta cuando la mamitas hace taca -taca. ¡Taca -taca, tacata tacata tacata tacata tacata tacata tacata tacata Dale Dale Ik ben escribiendo cositas desesperado. En una cosa nueva, daaau. Era muchachito te pasan la pena, no juegues conmigo que yo soy canela tú sabes que yo soy rey de las nenas. Takata, takata, dale mamacita, dale mamacita con tu takata, dale mamacita, takata, dale mamacita con tu takata, dale mamacita, takata, dale mamacita con tu takata, dale mamacita, takata, mira como dice mi takata, que empieza la fiesta, takata, la gente bailando move muerto gulito, tacata, también el pechito, tacata, que empezó la dieta, tacata. Hazte tacata que te gusta a ti mami. Ta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 Ja, je hoorde Casanova van uh, Ultimate Chaos, speciaal voor uh, de vrouwen uit Den bos. En uh, daarvoor hoorde je Takke Bro met Takata ja. dat ging uh, CD ging automatisch door. En we gaan uh, nu uh, met, uh, verder met Gers Pardoel, Ik neem je mee. Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Ik denk dat ik geen gevoelens heb.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 It's in the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 Waar ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, ah. ah, wat zij is om de wereld, zeg maar wat je. Ik neem je mee, ik je weet ik neem je mee, ik nu je mee, ik neem je mee, ik je mee, ik neem je ik neem je mee, ik neem je ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik maar dat is uh, intiem, uh, oh, ik, zie alleen, ik zie alleen al razies. Al ja, dat was uh, Gers Padoue met uh, Ik neem je mee. En aan de telefoon hebben wij Nina Nicolai. Hoi. Hey. Vertel, jij bent van uh, Other Side of the Table. Ja, ik klopt. Ik ben de gitariste van Other Side of the Table. Oké, okay, en uh, hoe is jullie uh, band ontstaan? Uh, we zijn begonnen met uh, Lex en ik, Lex de drummer. Ja. En wij gingen samen een keer spelen. En toen we dachten we, oh, veel. dit is eigenlijk wel heel erg leuk. Dit willen we met meer mensen doen. Dus toen hebben we uh, Job, Anna en Cherke erbij gevonden. En Cherke heeft uiteindelijk de band weer verlaten. Nu zijn we doorgegaan met vier. vieren. Oké, okay. en uh, hoe zijn jullie op die bandnaam gekomen? Nou, dat was, dat was wel grappig. Cherke of uh, uh, Anna en, en Lex zaten bij elkaar aan de kant van de tafel. als dus we gingen lunchen tijdens de repetities door. Ja. En uh, die begrepen de grapjes die ik maakte nooit. Dus, uh, en Job die naast mij zat, die begreep het wel. Dus toen werd alles naar nou ja, de andere kant van de tafel, oftewel RSI of the table. Aha, dus, dus uh, Dat is een aparte manier om je naam te verzinnen. Ja, je, je moet je, je onderscheiden. Ja, en uh, hoe zijn jullie, of wat voor soort muziek draaien jullie? Wij maken pop-rock muziek met jazz en blues-invloeden. Want Anna heeft een hele mooie jazz-timing en jazz-stem. Dus dat maakt pop-rock weer helemaal, uh, helemaal jazzy. En, en ja, wij houden gewoon van experimenteren. Dus uh, er komt al snel blues, funk uh, om de hoek kijken. Okay. Voornamelijk pop -rock. Ja, En uh, jullie die nummers schrijven jullie zelf? Wij schrijven alles zelf. Oké, okay, en dan uh, zijn jullie er lang mee bezig? Of, uh? Uh, de band bestaat nu iets langer dan een jaar. In juni uh, zijn we ja, iets langer dan een jaar. 13, 14 maanden bestaan we nu. En Sindsdien schrijven we ook al onze nummers zelf. En we zijn dus nu ongeveer 14 maanden bezig met, uh, met alles. Oké, okay, en uh, hebben jullie veel optredens? Ja, de optredens gaan eigenlijk wel lekker. We staan 24 juli staan we naar waarschijnlijkheid in Finland op een festival van 1500 man. Uh, 13 en 14 juli staan we in Haarlem. Uh, en 1 september zijn we gevraagd om een festival te doen samen met Ali B. Dus uh, de optredens gaan wel lekker en ze worden steeds groter en, en leuker. Interessanter, zeg maar. Zo, dat uh, klinkt uh, goed. Mooi vooruitzicht. Ja, zeker. En uh, jullie hebben één favoriet nummer volgens mij. Mr. Goldfish, ja. zoals ik het goed heb. Ja, ja. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, dat was eigenlijk wel heel grappig, want uh, ik had gebluft ik, ik schrijf meer dan deel van nummers, en ik had gebluft dat ik een nieuw nummer af had, en toen zei mijn bandleden, nou, laat me horen. En toen was het van, oh, ik was toen helemaal vergeten om uh, het nummer af te maken, dus toen had ik een half nummer. Oh. En toen uh, zeiden ze, nou, weet je wat, wij gaan even lunchen, en dan uh, mag je naar beneden komen als het nummer af is. Dus toen heeft Anna, die ging er toen even bij zitten als moral support en toen, hebben we met twee, of tenminste, toen heb ik Mr. Goldfish geschreven en uh, dat was eigenlijk, eigenlijk bedoeld als van ja, ik moet nu nummers schrijven, dus schrijf maar zo snel mogelijk iets wat in me opkomt en dat werd toen Mr. Goldfish. Oké, okay. en uh, als mensen nou jullie willen horen of reserveren, kan dat ja. ook? Ja, nee, dan uh, moet je even Other Side of the Table opzoeken op Facebook, want onze website is nog niet helemaal up-to-date, daar zijn we nog mee aan het werk. Uh, maar op Facebook staat heel veel informatie en staan ook onze contactgegevens verder. En anders kan je altijd een mailtje sturen naar info Oké, okay, nou ik heb een uh, plaatje voor jullie staan. Ah, ja, leuk. Uh, maybe tomorrow? Ja. Uh, dat is uh, jullie nieuwe, nieuwe uh, hit, zeg maar? Nou ja, dat, is, uh, dat zal eigenlijk de B-side worden van de, van de single die uiteindelijk afgeblazen is. We hebben ervoor gekozen om nu te gaan werken in onze EP. Uh, maar dat, dat zal eigenlijk de B-kant worden daarvan. En dat is uh, uh, ja, het, het nummer dat echt wat meer de jazz en blues kant laat zien. En uh, ja, gewoon even iets anders dan de poprock. Oké, okay, en hoe zijn jullie dit idee gekomen om deze, deze titel en dit nummer te schrijven? Uh, dit was eigenlijk, uh, had ik deze, dit, dit, de begeleiding van dit nummer was eigenlijk de tweede partij voor een ander, ander nummer. Alleen toen speelde ik hem en in de oefenruimte zei Lex, ja, het spijt me niet, maar hier ga je maar lekker een nieuw nummer van maken. Want dit klinkt te goed om uh, als tweede partij te gebruiken. En toen uh, is daar Maybe Tomorrow van gekomen, want ik werd wakker met een idee. En ik had uh, pen en papier naast me liggen en een melodie zat in mijn hoofd. En toen was daar, uh, was daar Maybe Tomorrow. Nou kijk, dat uh, klinkt uh, allemaal heel goed. Ik ja, uh, ga ja. hem voor jullie draaien. Yes, nou dankjewel. Ja, dat was uh, The Other Side of the Table. Met uh, Maybe Tomorrow. Je hoorde dus net het interview met uh, Nia Nicolai, de gitarist. En een beetje de, de regelaar van het uh, hele bandje. Het zou je maar overkomen. Tijdens je eerste klus bij de brandweer word je opgeroepen voor een brand. Die je in de wangenwijk bedreigt. zie je je eigen huis afbranden. Het kwam Emily Franklin. Die was ongetrommeld om de enige om de enorme bosbranden in het Amerikaanse Colorado te bestrijden. Het was mijn eerste grote brand, bleek het mijn eigen huis te zijn. Al dus de 18-jarige Franklin tegen ABC Nieuws. Franklin zag haar eigen huis in as opgaan, terwijl ze bezig was met andere huizen in de omgeving van de een en alles zwelgende vuurzee te behoeden. Het team zat samen met haar collega's in de kazerne, toen ze werd opgeroepen. De brandlieden uh, pakten hun spullen en uh, togen naar de plek des onheels. On on on on ik keek en zei, ik denk dat het mijn huis is, aldus Emily. Ik sprong op, keek goed, dit is mijn huis. Ondanks dat ze haar huis verloor, ging Franklin door met waar ze mee bezig was... en liet ze zichzelf niet uit het cel slaan. Ik denk dat het zonder de brandweer ons hele doorkeur zou zijn afgebrand. Die uh, zal wel erg balen, denk ik. Dat haar uh, eigen huis zo uh, weggaat en dat je gewoon toch aan het werk bent om de rest snel te redden. Bij de Fiat-fabriek in Zuid-Italië hebben de werknemers donderdagavond 4 uur gestaakt... Een staking was uitgeroepen door de Metaalvakbond om te protesteren tegen de nieuwe ontslagwet. Die het makkelijker maakt om werknemers te ontslaan. De staking viel samen met de halffinale tussen Italië en Duitsland op het EK. Fiat zegt in de verklaring dat het zonder twijfel het werkelijke doel van de staking was. Volgens het bedrijf is het vakbond en het kijken naar de voetbalwedstrijd belangrijker dan werken. En drie fietsendieven zijn donderdagavond achtervolgd door een agent op een tractor. De politieman had de tractor gevorderd nadat het trio een weiland was ingevlucht, meldde de politie vrijdag. Een burger zag de mannen, 29, 37 en 43 jaar oud, en hij uit Haarlem, fietsen in de busje laden in Breukelen. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Een motoragent gaf de drie een stopteken, maar werd genegeerd. De bestuurder reed door de A2 op richting Amsterdam en stopte op de vluchtstrook. De drie haarnemers re renden daarna het weiland in. Met behulp van de tractor slaagde de politie er toch nog in. Ze in te rekenen. Ik heb uh, hier een uh, lekker muziekje. Marlene Woodhead met New Age. If love was a word. I don't understand. The simplest sound. Four letters. Whatever it was.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 Ja, dat was uh, Alexander Steen met uh, Mr. Sex on Beat. En daarvoor hoorde je... Nee, en daarvoor hoorde je Marlon Woodhead met New Age. De welbekende Mario uh, Ballotelli, die uh, Italiaanse voetballer uh, van Italië. Die, uh, die neger. Die uh, gaan geruchten rond dat hij misschien binnenkort vader gaat worden. Zijn ex-vriendin Raffaella Fico... En toen jij eerder dit jaar zijn relaties verbrak, zou ze zijn. Het Doorgaans Jack en Raffaella die tonen tijdens een benefiet in Rome een klein buikje. En het management van Mario heeft nog niet gereageerd op het vermeende aanzaande vaderschap van Balotelli. En Bettina Bakken-Holwerda speelt zondag haar laatste twee shows voor Wicked. in muzikant sterft twittert. Vandaag speel ik mijn laatste twee shows in Wicked. Best raar hoor. Maar voor de mooiste reden, dat scheelt dan wel weer. Met Tina man, Jim Bakken. Ik zie dat er meteen een Maar wordt. Ik wil niet voorbij gaan. Ik zal liefst een paar keer een paar keer een en keer een paar keer een paar keer een paar heel een mooi weer, moet paar keer een paar keer een paar is gewoon kut weer, ja, nou, Ik uh, had eigenlijk een beetje op de zon gehoopt. dat de een lekker een keer staan in een keer een keer gaat het niet door. Maar we gaan wel door met muziek. Ik heb uh, Erik Preach met de uh, Me voor je. Ja. Als je het doet. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. sexy and I know it.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 With yeah. a wiggle, with yeah. the wiggle, with yeah. the wiggle, with yeah. a wiggle, with yeah. the wiggle, with yeah. wiggle, with yeah. with yeah. the wiggle, with the wiggle, with the wiggle, with with the wiggle, with wiggle, with No, no, no, no, look at look at L-M-F-E-O, Sexy and I Know It hoorde je op CFM. En daarvoor hoorde je Erik Priets met Calamie. Uh, we sluiten dit uh, uurtje, dat uh, nog 16 dagen is en dan uh, word ik uh, 20. Het gaat de tijd weer hard, het gaat de tijd weer hard. Kleine jongetjes worden groot. En uh, ik sluit af met uh, wat ik gisteren bij Rudy aangaf, dat mijn favoriete plaat was. Maar mijn favoriete plaat is meer omdat het een, een, een mooi moment zelf is. Met het, de, op, omdat het begra uh, uh, een begrafenisnummer is, wat uh, gedraaid werd op de begrafenis van mijn moeder. En daarmee sluiten we dit uurtje af. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal.